Zeven uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Oud-minister Max van der Stoel is overleden. Zijn leven stond in het teken van de strijd voor democratie en mensenrechten. Van der Stoel had een rijke politieke carrière. Hij was onder meer minister van Buitenlandse Zaken, Tweede en Eerste Kamerlid voor de PvdA, Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en Hoge Commissaris voor de Minderheden bij de OVSE. Hij bracht als Kamerlid in de jaren zestig een vernietigend rapport uit over de Gunta in Griekenland. Na de val van het regime werd in Athene een Pleinarum genoemd. Als minister koos hij vaak voor een gedegen en praktische benadering van internationale vraagstukken. Daardoor kwam hij soms in conflict met de linkervleugel binnen de PvdA die een idealistischer beleid wilde. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Goyge Zorrigjeta, de vader van prinses Maxima... Van der Stoel wist Zorrikjeet daarvan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Koningin Beatrix heeft met groot leedwezen kennis genomen van het overleden van Van der Stoel. Premier Rutte herdenkt hem als een bescheiden man. en een betrokken man die op veel plaatsen het verschil maakte. Nederland verliest volgens hem een icoon op het gebied van mensenrechten. B. van de A-leider Cohen noemt van der stoel een sociaal-democraat... in hart en nieren en een baken van rechtvaardigheid. Hij was een van de Nederlanders die de wereld een beetje leefbaarder... hebben gemaakt, aldus Cohen. In Jemen zijn de tegenstanders van president Saleh niet van plan... om te stoppen met hun betogingen. Ze zullen pas stoppen als Saleh is opgestapt. De president kondigde gisteren aan dat hij binnen een maand vertrekt. Dat is onderdeel van een vredesplan dat is opgesteld... door bemiddelaars uit de golfstaten. Daarin staat ook dat de oppositie in Jemen akkoord moet gaan met het plan. De tegenstanders van Saleh zeggen dat ze doorgaan met het houden van sit-ins tot Saleh echt weg is. Het duurt nog een maand en we sluiten niet uit dat de president van mening verandert, zei een woordvoerder. De Verenigde Staten hebben het vertrek van Saleh verwelkomd. Het Witte Huis hoopt op een geweldloze, snelle overdracht van de macht die recht doet aan de wensen van het volk. In het zuiden van Sudan zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor gevechten tussen rebellen en het leger van Zuid-Soedan. De gevechten braken dinsdag uit tussen het leger en een van de milities die vechten tegen de regering van Zuid-Soedan, dat in juli onafhankelijk wordt. Er zijn zeker zeven strijdgroepen die zich verzetten. Vooral in de olierijke provincie Wada wordt zwaar gevochten. In januari stemde de overgrote meerderheid van de Zuid-Soedanese voor onafhankelijkheid en afscheiding van het noorden. In de Mexicaanse badplaats Acapulco zijn de zwaar verminkte lichamen van vijf vrouwen gevonden. De lichamen van twee vrouwen en een 14-jarig meisje lagen in een schoonheidssalon. Ze waren onthoofd. Later werd op straat ook twee andere dode vrouwen gevonden. Ook zij werkte in de schoonheidssalon. De politie weet niet wie er achter de moorden zit. Mexico is al jaren in de greep van een drugsoorlog, waarbij de afgelopen jaren tienduizenden doden zijn gevallen. In Suriname is geschokt gereageerd op de dood van de populaire cabaretier Steven Westmaas, beter bekend als Wesje. Hij kwam gisteren bij een auto-ongeluk om het leven. Rond het mortuarium hebben zich veel fans en bekenden verzameld om te rouwen. Op internet schrijven veel Surinamers dat ze verbijsterd zijn. Wesje was zeer bekend in Suriname. Vorig jaar werd hij gekozen tot Surinamer van het jaar. Hij zou in mei naar Nederland komen voor een tournee. Bij het ongeluk kwam ook de hip hop danser Marlon Stewart om het leven. Een neef van de cabaretier, hij bestuurde de auto. Steven Wesje Westmaas is 39 jaar geworden. De autorij heeft dit jaar een kwart meer bezoekers getrokken dan de vorige keer. Ruim 270.000 mensen kwamen naar de tweejaarlijkse autoshow in Amsterdam. Volgens de organisatie moest het dit jaar weer een feestje worden... na de crisis-tentoonstelling in 2009. De autorij kreeg toen een sobere uitvoering om de kosten te drukken... Toch waren er ook dit jaar tegenvallers. Enkele grote Japanse automerken, zoals Toyota, Honda en Suzuki, lieten verstek gaan. En ook de Italiaanse sportwagenfabrikant Maserati was er niet bij. Het weer. Vandaag is het bijna overal zonnig en warm. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het binnenland. Er is weinig wind. Vanmiddag in het zuiden een kleine kans op een bui. Morgen zonnig en droog en iets minder warm. De dagen daarna frisser en kans op een bui.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de Zondag. Jeroen Snel. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar nou, Dit is de Zondag. Het programma waarin Ed Anker of ik iedere zondag ontbijt met een inspirerende gast. Nou, vandaag op deze Paasochtend praat ik met Jos Strengholt. Die al twintig jaar in Egypte woont. Hij deed jarenlang verslag van de gebeurtenissen in het land. En als correspondent heeft hij ook de laatste revolutie van dichtbij meegemaakt. En opmerkelijk genoeg combineert hij dit werk sinds drie jaar... met zijn taak als priester bij de anglicaanse kerk in Egypte. Nou, Jos, goedemorgen. Je hebt net een boek geschreven. Ja, goedemorgen. Egypte, mijn volk. Ooggetuigen van een omwenteling. Daar gaan we het over hebben. Egypte, mijn volk. Toch even eerst die vraag. Is het jouw volk? Tot op zekere hoogte. Ik, ik, ik heb het er met mijn gezin enorm naar de, naar de zin in Egypte. Aan de andere kant blijf je toch altijd een soort vreemde buitenstaander als buitenlander. Stel je moet kiezen. Nederland of Egypte. Nou, dan denk ik dat het Nederlands bloed dan toch wat dik door mijn aderen stroomt. <laughs> ja, die keuze hoef ik gelukkig niet te maken. Nee, nee. Hoe is het om terug te zijn in Nederland? Want ik kan me voorstellen dat als je toch een tijd weer bent weg geweest, dat je weer even moet wennen. Nou, ik kom regelmatig genoeg terug om dat uh, gewenningsproces makkelijk te maken. Maar het is altijd wel even, even heel anders. En ik ben ook altijd na nou, een dag of wat wel weer blij weer terug naar huis te gaan. Terug naar Egypte? Ja. ja. Waar ben je dan zat van op dat moment? Nou, de, de, de, vaak van het klimaat. Uh, uh, maar ja, maar ach, ach, ik woon daar. En ja. daar, heb, daar heb ik mijn hele negotie. Ik heb daar mijn huis niet hier. Ja. Uh, we wonen daar, dus ja, dan wil je weer terug naar huis. Qua klimaat heb je vandaag geen klagen hier in uh, Nederland? Nee, schitterend. Het is hier net alsof het uh, lente is in Egypte. Uh, ja. uh, lukt het vroeger opstaan een beetje? Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Vroeger opstaan hoort bij Pasen, hè? Ja, ja, ja. Nou, dat is goed, maar dat, je? Je, dat heeft ook iets met lijden te maken, denk ik. Ja. Nou, we gaan je iets beter leren kennen... en dat doen we aan de hand van een jukebox. Uh, dit apparaat dat gaat vragen op jou afvuren... en uh, ons verzoek om daarna eer en geweten op te antwoorden. Leeftijd? 52. Wat is de grootste luxe in uw leven? Uh, met een glaasje wijn uh, even uitzakken. Wie vertrouwt u onvoorwaardelijk? Mijn kinderen. Heeft u een hobby? Ik verzamel postzegels. Komt u helaas niet aan toe? Inderdaad. Leukste baan tot nu toe? Uh, dat ik priester ben in de Anglikaanse kerk. Ja? Ja. Is dat leuker dan correspondent zijn? Ja, heel anders. Het heeft misschien ook met de leeftijd te maken. Correspondent zijn is nogal hectisch. En uh, priester in een Anglikaanse kerk, zeker in Egypte, zijn, nou, dat, dat, staat de tijd vaak stil. Dat gaat traag. Uh, en, maar en, dat, dat, ik waardeer het wel. Ja. Wat, wat, wat houdt dat in als je priester bent in de Anglikaanse kerk? Uh, nou ja, naast na het, het leiden van diensten, uh, het zorgen voor je kudde. Uh, en daarnaast uh, het bijstaan van je bisschop in alles wat hij nodig heeft. Daar, ja. komt, daar komt veel op neer. En ik zie me dan... Voor, ik zie jou dan voor me in een soort gewaad met een mijter op, of gaat het niet? Nee, de mijter is van de bisschop. Oh. Dat, Naar nou, dat ambt sta ik niet. Nee, nee, nee, maar je hebt wel een soort uh, gewaad aan. Ja, dat en... was wel wennen voor in, het, in, in het begin. Een soort een witte jurk aan. Ja. Ja, ja, dat was even wennen. En die diensten die gaan in het Arabisch of in het Engels? Nou, ik ben, ik ben uh, de afgelopen paar jaar betrokken geweest bij Engelstalige gemeentes. Oké. Okay. Uh, ik word vanaf de zomer verantwoordelijk voor ook een Egyptische en ook een Soedanese gemeente. En ik word verondersteld een nieuwe Engelse kerk te stichten. Hm. Dus ik, ik heb wat diverse talen onder mijn verantwoordelijkheid. Ja. Nou, We gaan het er zo nog over hebben. Uh, je boek is net uit, Jos Strengholt. Um, uh, al twintig jaar woon je in Egypte. Hoe ben je daar twintig jaar geleden ooit terecht terechtgekomen? Nou, we zijn er in 1988 gaan wonen. Nadat ik een jaar eerder mijn uh, uh, doctoraal in de geschiedenis van het Midden-Oosten haalde. En dan kan je kiezen wat je gaat doen. Hè. Je kunt leraar worden in Nederland, maar dat was toch niet wat ik op het oog had. En we, we waren wel eens eerder in Egypte geweest en we hadden goede vrienden in Egypte. Toen ik dacht, waarom niet journalisten in Egypte worden? Ja, zo is het gekomen. En voor wie werkte je vanaf dat eerste uur? Nou, ik weet nog dat uh, radio... Of, uh, ik, ik heb heel veel voor Radio 1 gewerkt in die jaren. Ja. Maar ik begon voor het Reformatorisch Dagblad. Uh, die waren de eerste die me wat vertrouwen gaven. En uh, ook de EO. En ik weet nog wel hoe uh, jullie afdeling... Uh, ...mij enorm door die eerste tijd heen sleept... ...want ik had echt geen flauw benul over hoe ik het moest doen. Nee, je had nog nooit de microfoon vastgegaan. Nee, nee, precies. Nee. Dus dat precies. is nog wel eens fout gegaan. Uh, ja, waarschijnlijk. <laughs> maar ze waren vriendelijk voor me. Heel barmhartig. Ja. Zijn je vrouw en kinderen toen ook al direct uh, mee verhuisd? Nou, mijn vrouw wel. Ik had toen maar één klein baby'tje. Oké. Okay. Uh, intussen zijn uh, het er drie. En de drie dochters... ...en de oudste die is 23, dan is er een van 20 en een van 17. Die hebben wel een hele leven daar gewoond. Totdat ze naar Nederland komen voor hun studie. Dus die wonen nu permanent? De oudste permanent. twee wonen hier permanent, oh, okay. ja, min of meer. Ja. En, en je begrijpt hun keuze om hier te wonen? Uh, uh... Jazeker, want het was mijn keuze. Ze hadden zelf liever naar een Engels land, Engelstalig land gegaan... om aan een Engelstalig universiteit te gaan studeren. Want zij hadden niet veel met Nederland en waren bang voor de taal. Uh, maar ja, hier is het gratis en met uh, overheidssubsidie. Dus dat was voor ons een groot voordeel. Ik snap het. We gaan het hebben over uh, Egypte, over uh, de omwenteling daar... de periode ervoor en hoe jij uh, de toekomst daar ziet. Maar eerst uh, op 11 minuten over 7 is het tijd voor muziek. That was I Have You van Francisca Battistelli. U luistert naar Dit is de Zondag hier op Radio 1. Vanochtend is uh, correspondent Jors Strengel te gast. Hij heeft net een uh, boek geschreven. Egypte, mijn volk, ooggetuigen van een omwenteling. In dat boek, Jors, schrijf je vooral dat de opstand gericht was... tegen corruptie en voor vrijheid. Corruptie, het tijdperk van uh, Mubarak. Heb je daar zelf in die jaren, want je hebt twintig jaar inmiddels... in Egypte gewoond uh, iets van gemerkt? Ja, dit was zo door het leven, is zo door het leven verweven dat je daar helemaal niet aan ontsnappen kan. Uh, Variërend van het uh, repareren van je telefoon uh, als er wat mis mee is. Waarbij ja. je moet schuiven vaak om het gedaan te krijgen. En waarbij je vaak afvraagt of het probleem niet is veroorzaakt door de ambtenaar. Zodat hij wat geld kan vangen. Uh, politie, met politie. Je wilt ergens parkeren waar het niet mag. En dan heb je heel gemakkelijk de neiging om aan een politieman die er staat... een, een zeg maar 50, 50 eurocent in de hand te geven. En dan mag je er wel staan. Of je wordt tegengehouden op de, op de snelweg in Cairo. Uh, en je moet je papieren laten zien. Dat had ik onlangs. Ik had mijn papieren niet bij me. Nou, dan probeerde zo zo'n geld uit de zak te, te krijgen. Mm -hmm. En na een kwartiertje onderhandelen mocht ik zonder te betalen weg. Ja, dat, dat zit overal. Ja, hoe, hoe is dat voor jou als christen, als priester ja. zelfs in de Anglicaanse ja. kerk... Om, dat, om, om daar mee te doen, om, om het in stand te houden? Nou, dat is ook helemaal verkeerd. <laughs> Ik, uh, je moet, het, is, het is eigenaardig. Je, je zit in een samenleving waar die corruptie zo door alles heen zit. dat je op een gegeven moment ook uh, het alleen nog maar normaal vindt. En je er nauwelijks meer om bekommert. Er zijn natuurlijk twee vormen van, van corruptie, zeg maar. Je hebt, een, je hebt het betalen aan een ambtenaar om dingen te laten doen die niet mogen. Nou, daarvan zeg ik, ja, dat moet je gewoon niet doen. Nee. Maar je hebt ook in Egypte enorm vaak dat je moet betalen voor dingen die je gewoon wettelijk zou moeten krijgen. Ja. Maar je krijgt het niet, tenzij je gewoon een beetje schuift. En nou, daar heb ik wat minder moeite mee. Want nou. je moest wel, want je had gewoon bepaalde voorzieningen ook nodig. Nou ja, als jij niet onder de tafel wat betaalt voor, de, voor een dienst en je krijgt die dienst niet, dan ja, nou ja, wat moet je dan? Dan heb je een groot probleem. Ja. Heb je het meegemaakt van mensen uit je omgeving, uh, uh, je vrienden daar die zich schuldig maakten aan corruptie? Nou, niet op grote schaal. Nee hoor, niet op grote schaal. Maar wel onnodig misschien dat je dacht van... ja, nu, nu hoef je dit niet te doen. Ja hoor, en ik heb, ik heb ook in mijn naaste omgeving wel ja, medewerkers gehad... waarvan je op een gegeven moment gewoon wist... Uh, ik, ik had een, een televisiebedrijf, een tv-productiebedrijf... de afgelopen jaren. Uh, maar medewerkers waarvan je gewoon wist dat ze kickbacks kregen... voor het inhuren van de cameraman ging er dan zoveel naar hun terug. Weet je, dat soort dingen. En dat mensen zien niet eens in dat er iets mis mee zou kunnen zijn. Maar sprak je je medewerkers daarop aan? Ja, dat is wel gebeurd. En met succes? Nee. Oh, ze zijn nog... oh ja, je denkt met succes, maar dat weet je niet. En dat vert... ja, in een samenleving waarin iedereen gewend is om zijn zakken te vullen... moet je er maar van uitgaan dat ook je zeer devote christelijke medewerkers dat ook doen. Is er wat dat betreft wat veranderd sinds de val van Mubarak? Of blijft dit systeem nog steeds in stand? Ik heb wel gemerkt in, in dat heel veel Egyptenaren een gevoel hadden... na de opstand tegen Mubarak, van nu worden wij een beter volk. Maar dat kan alleen als wij nu zelf ook persoonlijk betere mensen worden... Dus regelmatig gebeurt het dat, dat ik met mijn auto op straat rijd. en een jongen of meisje door het raam een briefje gooit. met bijvoorbeeld tien geboden voor hoe we beter moeten leven. En daar is dat aspect van. doe niet meer mee aan corruptie er ook wel, wel altijd één van. Is wel heel mooi. Ja, schitterend, maar ook heel idealistisch. Ja, ja, je en en zo niet idealistisch. Dat, nee, dat, stand houdt. Dat, dat houdt totaal geen stand. Nee, nee want ja, twee, week, twee weken na de omverwerping van Mubarak. merkte hij alweer dat mensen alles aan hun laars lapten. Uh, het boek is ook uh, uh, zodanig geschreven dat je zegt... nou, het was natuurlijk een revolutie voor de vrijheid... Uh, tegen de onderdrukking, de repressie. Ja. Uh, heb je dat zelf ook van dichtbij meegemaakt? Dat je agressief, uh, agressief bent behandeld? Nou, omdat ik een buitenlander ben, dan heb je een groot voordeel... dan word je altijd erg netjes behandeld. Maar ik heb wel in mijn naaste omgeving meegemaakt... dat medewerkers bijvoorbeeld... Ik, uh, ik had een, een, een cameraman die een keer op straat stond te filmen. En aangehouden werd omdat hij uh, uh, aan het filmen was, want daar moet je toestemming voor hebben. Ja, ja. En hij was zo dom om er omheen te draaien en net te doen alsof hij voor een vriend gewoon iets persoonlijks deed. Nou, hij werd meegenomen en is 24 uur vastgehouden, geblinddoekt, uh, is lang ondervraagd over wat wij als bedrijf deden. En hij kreeg aan het eind de keus om of zijn ontslag te nemen, of voor de veiligheidspolitie, de Amna Daula, als uh, spion in ons bedrijf te werken. En zo, zo, zo loopt het in Egypte. Hm. Uh, nou, bij hem zijn we te weten gekomen dat dit gebeurde... want hij, zei, hij heeft zijn ontslag genomen en het hele verhaal verteld. Misschien zat er tussen ons personeel wel iemand die ook zo is behandeld... maar ja. wel als spion is gaan werken voor die amedola. Ik ben zelf ook wel een aantal keer opgetrommeld... om met de veiligheidspolitie te komen praten. Maar als buitenlander, ja, dan word je keurig behandeld. Het is niet leuk, want je weet dat diezelfde mensen... ja, toch wel bloed aan hun handen hebben. Maar mm. ze behandelen je als buitenlander wel netjes. En is er wat dat betreft iets aan het veranderen sinds de omwenteling... Nou, het is, het is wel duidelijk dat de politie en de veiligheidspolitie uh, zich zeer terughoudend proberen op te stellen nu, want het, ze hebben het gewoon verloren. Ze hebben gewoon gemerkt dat nu de angst bij het volk weg is, ze hun macht ook kwijt zijn. Tegelijkertijd, ook na de val van Mubarak, is er nog stevig gemarteld en uh, wordt er nog, uh, worden mensen ten onrechte opgepakt en opgesloten. Dus ja, wat, wat is er dan veranderd? Van de week nog uh, kwam een journalist van Trouw naar Egypte... die werd door de, door de veiligheidspolitie tegengehouden en mocht het land niet in. Dus ja, die dingen spelen nog altijd. Ja. Is dat niet iets wat nog zijn plek moet krijgen? Dat er nu veel meer ingang is voor westerse mensenrechtenorganisaties... bijvoorbeeld, om uh, ja, democratie uh, te laten zegenvieren? Nou, dat, dat, dat, het zou kunnen dat dingen nog wat hun plek moeten vinden... Uh, Amtelijke molens werken nu eenmaal traag. En, uh, ja. Dus het zou kunnen dat, dat de ambtenarij geleidelijk moet leren... Om, om anders om te gaan met mensen. Maar ja, ik ben daar niet heel optimistisch over. Uh, en Westerse organisaties die hebben daar zeker weinig te zeggen. Want uh, wat dat betreft uh, zijn de oude overheid, het oude regime... en de oppositie geheel verenigd in hun hekel aan inmenging van het buitenland. Ja. Twintig ja. jaar zeiden we al: uh, woon je en werk je in Cairo, uh, de omwenteling van twee maanden geleden. In welke wijk woon je nou? Uh... Ik, ik woon in het zuiden van Cairo, in een ja. wijk die Madi heet. Een keurige, keurige buitenwijk, zeg maar een soort Wassenaar. Zo. En ik woonde een beetje aan de rand na, tegen een wat armer gebied aan, op de grens. Dus ik heb beide kanten gezien. Zowel de wat, hoe, de, hoe de wat armere Egyptenaren omgingen met wat er gaande was, en ook hoe de, wat meer, de elite van het land ermee omging. Uh, en wat heb je daar meegekregen van de revolutie? Nou ja, kruiddampen in onze tuin. De, ook bij ons in de buurt is gevochten. Er vielen een zevental doden op een plein op 500 meter afstand van ons huis... waar hevig is gevochten op een, op een nacht... tussen politie en roerige burgers van onze wijk... Uh, ook, ook ik uh, moest met uh, mijn buurtbewoners de straat op... met stokken en honkbalknuppels om onze wijk te beschermen. Toen de politie verdween. Je, je hebt zelf echt met een honkbalknuppel door de straten gelopen... om je eigen huis ja, te beschermen? Nou, ik had twee honkbalknuppels van mijn dochters. Eén uh, gaf ik aan een, aan een soort bewaker die aan de overkant van de weg stond... en die zelf geen stevige stok had. Ja. Met mijn andere knuppel die heb ik helaas moeten weggeven aan... aan een oude generaal die tegenover mij woonde en die zelf wel een mooie stok had... maar die tegen mij zei, ja, dit, mijn stok is zo volks... heb je voor mij ook niet een mooie knuppel? Dus toen heb ik geruild. Die knuppel staat nu bij mijn voordeur. Overigens... Hebben je hem moeten gebruiken? Uh, toen ik uh, me bij de jonge mannen uit de buurt begaf die daar met hun uh, wapens stonden... zeiden ze, ach meneer, u bent oud, gaat u maar terug naar huis... Ja, maar ja. wat waren dat dan voor jonge mannen? Oh, de, de buurtbewoners. De, die ook hun uh, boel met aan hun, het beschermen met hun, waren. Met hun messen en stokken en soms geweren... die ze in grote aantallen thuis bleken te hebben. Ja. Op, op alle straat, werkelijk alle straathoeken in onze wijk... en in alle wijken van Cairo uh, de macht overnamen toen de politie verdween. Ja. Maar was je dan bang voor... Uh... Uh, het leger, de politie die opnieuw zou ingrijpen... of meer voor uh, bendes die plunderen ja, door de, de, de straten zouden trekken. Er werd enorm geplunderd en ja. gestolen in die dagen. Uh, dus alle goede bedoelingen van veel Egyptenaren... ten spijt, was het ook een periode van... Uh, chaos. Ga, totale chaos, echt totale chaos. De Nederlandse regering heeft toen, uh, toen het zo spannend was... Uh, toch alle Nederlanders ja, min of meer... En ze hebben het toen heel mooi geformuleerd. Ze hebben dringend geadviseerd om het land te. Ver, uh, nee, dringend geadviseerd te overwegen ja. om het land te verlaten. Ja. Uh, zelf heb je daar geen gehoor aan gegeven? Jawel, ik heb het heel dringend overwogen. Well. <laughs> maar <laughs> ja, je bent niet gegaan. Nee, we zijn niet gegaan. We hebben er natuurlijk wel over nagedacht. Uh, een krijgs, krijgsraad overgehouden, mijn vrouw en ik. En ook wel met mijn dochter. Ja? Dochter van 17. Uh, en toen nog 16. En waren jullie eensgezind? Ja, ja, geheel. Van we blijven? Ja, we zagen echt geen aanleiding om te vertrekken. Bovendien uh, bovendien, voor mij speelde ook mee dat ik het echt uh, vrij genant zou vinden... om mijn Egyptische priestercollega's alleen achter te laten. Die kunnen niet weg. Uh, Soedanese collega's die niet weg kunnen. Uh, en bovendien, ik had ook nogal wat Westerse kerkleden die bleven. En ik dacht, ja, ik ga toch niet uh, mijn kudde verlaten... Ja, maar een goede herder die blijft bij zijn kudde. Ja, oké, okay, maar je bent Nederlander en jouw regering in Nederland zegt dan... nou, overweeg het, eh, nou, dat dringend. We gedaan, dus, ja, dat hebben we gedaan. Ja. <laughs> maar het had natuurlijk ook anders kunnen aflopen. Zoals je ziet in Libië, waar ja. we in euforie wachten op ja. een omwenteling... die verder uitbleef, ja. eh, dat had ook in Egypte kunnen gebeuren. Dat Mubarak ja. er nog steeds wat gezeten. Nou ja, wij schatten in dat het uh, zo vaak niet zou lopen. En het, ik denk dat het ook wel scheelt dat we er al twintig jaar woonden. Je, je dat... was ervan overtuigd dat Mubarak inderdaad uh, zou vallen? Nee hoor, nee dat niet. Maar ik was er wel van overtuigd dat ons leven daar niet heel veel gevaar zou lopen. Ik was meer bezorgd over de beschikbaarheid van eten. Gewoon dat soort ordinaire dingen. He, is er wel benzine te krijgen als dit lang gaat duren? Want dat begon dan langzamerhand een probleem te worden. Er is enorm gehamsterd en de, ja, de benzine raakte op. Heb je dat zelf ook moeten doen, dat je nou, ja, ja. een voorraadje ging aanleggen? Ik schaam het toe te geven dat ook ik op een gegeven moment... naar de winkel ben gegaan en het karretje flink heb gevuld. En waarom schaam je je daarvoor? Ja, ja. En nou eigenlijk omdat je daarmee toch te kennen geeft. Ik vind het belangrijk dat ik nu te eten heb... en dat diegene die het morgen kopen wil, het niet heeft. Ja. Ja. Je het, viel, we... het viel allemaal wel mee uiteindelijk, gelukkig. Je, je bent journalist, correspondent. Nou, Deo. dat was ik hoor, dat is wel lang geleden dat ik echt journalist was. Maar dat ben je toch je leven lang, Jos? Nou, ik, ik heb de, af, de afgelopen veertien jaar was ik geen journalist en nee. leidde ik een paar bedrijven in Egypte. Ja. En ik moet wel zeggen, in, in die situatie heb ik, ja, maar heb ik toch met, met het dagelijkse politieke bedrijf in Egypte nauwelijks bezig gehouden. Maar geworden. ik heb je vaak gezien, uh, in diverse uitzendingen uh, gehoord. Uh, dat, het kwam weer een beetje terug. Vanuit Kaido, ja. Het kwam weer wat terug. Ja, je en dat had dan toch ineens onze man in Egypte. Ja, maar die termen zijn niet de mijne. Nee, uh, dat zeg ik. Nu. Ja, ja, ja. Nou, ik vond ook dat ik een soort sociale uh, verantwoordelijkheid had. om te vertellen wat er volgens mij gaande was. Want ik had ook wel het gevoel dat er nogal uh, hyperig en hysterisch over werd ja, ja. gedaan wat er gaande was. Een, een te veel een situatie waar journalisten inzoomen op één plek of één situatie? Of... Nou, je, wat je krijgt natuurlijk is dat uh, journalisten plotseling zien... dat er wat te doen valt en die vliegen dan in... en die gaan op de plek zitten waar wat gebeurt. Ja. Op Tagrier in dit geval. Precies, daar draaiden alles op die hotels ja, eromheen. Nou ja, dat was ook heel indrukwekkend. Maar wat er op Tahrir gebeurde, was dat er maximaal een paar honderdduizend mensen stonden. Dat stond niet symbool voor heel Cairo of heel Egypte? Nee, geheel niet. Er was wel sympathie voor in Egypte. Maar wat je daar zag, was beslist niet representatief voor het land. Zijn wij dan voor het lapje gehouden? Nou, ik denk van niet, want het eigenaardige is natuurlijk... Het, het, ging, het gaat om een dictatuur in Egypte. En eigenaardig genoeg, in een dictatuur maakt het ook niet uit... of het een minderheid of een meerderheid is die die dictatuur weg wil. Het is opmerkelijk dat het gebeurt. En het is opmerkelijk dat het gebeurt. Maar de dictatuur heeft zelf er ook voor gezorgd... dat het niet uitmaakt wat de meerderheid wil. Ja. Uh, als er gevraagd was aan de bevolking... willen jullie dat dit regime verdwijnt... en dat nou, we al die chaos krijgen die we nu hebben... dan was het door de meerderheid zeker gezegd... nee hoor, we willen graag dat Mubarak blijft. Ja. Maar je bent kritisch op de Nederlandse journalisten die daar ingevlogen werden? Nou, ik, ik, ik, ik bedoel niet... Uh, je zeggen... gaat geen namen en rugnummers noemen? <laughs> nee, maar ik ben ook niet kritisch op de, op de mensen of op de journalistiek. Want natuurlijk ga je kijken bij de plek waar wat te doen valt. Ja. Je maar bent daar vond... geweest en had je zelf een andere ervaring? Van, oh... Nou ja, ik woon daar en ik, ja. weet, ik weet dat de mensen... Maar op het Tagrierplein uh, dan met namen? Ja, en er, maar op het Tagrierplein uh, stonden, stond, stond zeker een, een deel van het land... En dan vooral het ontwikkelde, liberaal-democratisch denkende deel. Maar alleen al de helft van de bevolking heeft geen flauw benul... waar die jongens het over hebben. Maar had jij het anders gedaan als, als jij nee. actiever nog als journalist werkzaam zou zijn? Nou, waarschijnlijk niet. Want de media die willen toch ook het mooie verhaal? Je kan toch moeilijk als dat... Maar die... dat is heel dubbel. Aan ja, de dat ene kant veroordeel zo. je dat we de dingen uitvergroten... en dat we een verhaal maken wat misschien niet symbool staat voor de rest van het land. En nu zeg je, nee, nou, ik zou het ook zo doen. Ja, maar ja, je hebt toch ook je opdrachtgever die zegt... joh, daar gebeurt het, daar moet je zijn. Is dat moreel? Het, het... Is dat moreel verantwoord, zoals jij in het leven staat? Nou, nee, maar je ziet toch dat het zo gebeurt. En als iemand in dienst is van een omroep in Nederland... en er wordt, wordt gezegd, ga jij maar even een week lang daar het mooie verhaal maken... dan, dan weet je toch dat ze niet naar een rustig dorpje gaan waar niks gebeurt. Maar dan kan je toch aan de telefoon zeggen... nou, laat mij dan ook even naar de andere wijken gaan ja. om daar de sfeer te proeven. Nou, en dat ik, even naast elkaar te zetten. Dat, dat is waar. En ik kan, niet goed, ik kan niet beoordelen of dat wel of niet gebeurde. Dus ik wil daar ook niet kritisch over zijn. Nee, nee. Ik snap het. Um, Egypte, Arabisch land. Uh, veel christenen wonen ja. relatief in Egypte. V voor een Arabisch land toch opmerkelijk. In je boek heb je het over 6 tot 8 procent van de bevolking. Ja. Misschien nog wel iets meer. Uh, de meesten zijn lid van de koptisch-orthodoxe kerk. Ja. En nu was het net, uh, nu, nu precies zo dat tijdens die dagen van de opstand... veel kopten uh, uh, zich nog schaarden achter Mubarak. Ja, het kwam in de eerste plaats omdat hun eigen paus al, al voor de opstand begon zeer duidelijk en expliciet opriep... ga niet demonstreren, onze man is Mubarak. Dus het was, zo expliciet was het. Wat was de reden voor die pauze om dat te zeggen? Nou, ik denk dat, dat de kerken in Egypte... Om, om te beginnen sowieso een zeer anti-revolutionaire instelling hebben. In het algemeen gewoon. Ja. Trouw aan het gezag, min of meer. Ja. Uh, maar ze hebben ook veertien eeuwen ervaring... met leven in een islamitische samenleving... En ik, hun inschatting was: onder Mubarak hebben we het niet zo slecht als het zou kunnen zijn. En de angst was vooral dat de, de, zeg maar de periode na Mubarak wel eens zou kunnen worden gedicteerd door bewegingen als de Moslimbroederschap. En die vrees zorgde dat de kerkleiding erg terughoudend was. Hm. Hoe ziet dat, uh, kort gezegd, uh, voor de toekomst? Nou, ik maak me wel bezorgd. Want wat je nu ziet gebeuren, is dat die, de Moslimbroederschap en zulke bewegingen wel steeds meer macht krijgen. We praten zo verder. Jor Strenghold in Dit is de zondag over je boek Egypte, Mijn Volk, ooggetuigen van een omwenteling. Het is half acht geworden hier op Radio 1. En in de rest van Nederland. En dat betekent tijd voor een kort nieuwsoverzicht met Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS Journaal. Oud-minister Max van der Stoel is overleden. Zijn leven stond in het teken van de strijd voor democratie en mensenrechten. Van der Stoel was onder meer minister van Buitenlandse Zaken, Tweede- en Eerste Kamerlid voor de PvdA, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en hoge commissaris voor de minderheden bij de OVSE. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met George Zorikjeta, de vader van prinses Maxima. Hij wist Zorikjeta ervan te overtuigen dat hij niet naar haar huwelijk met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat, Max van der Stoel, is 86 jaar geworden. In het zuiden van Sudan zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen... voor gevechten tussen rebellen en het leger van Zuid-Soedan. De gevechten braken dinsdag uit. In januari stemde de overgrote meerderheid van de Zuid-Soedanese... voor onafhankelijkheid en afscheiding van het noorden. Er zijn verschillende milities die zich daartegen verzetten. En in een ziekenhuis in New Delhi is de Indiaanse goeroe Satya Sai Baba overleden. Met zijn wilde haardos en oranje kleding was hij internationaal bekende verschijning... Baba was omstreden. In tientallen landen had hij miljoenen aanhangers... onder wie regeringsleiders, rijke zakenlieden en sporters... maar anderen omschreven hem als een ordinaire oplichter. Hoe oud Satya Baba precies was, is niet bekend. Hij was rond de 85 jaar. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrijwel onbewolkt en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanochtend loopt de temperatuur snel op en vanmiddag wordt het 22 graden in het westen tot 26 graden lokaal landinwaarts. De zon schijnt vrijwel ongehinderd en er staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Vanavond blijft het nog lang aangenaam buiten. Om 10 uur vanavond ligt de temperatuur tussen 15 en 19 graden. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen is het opnieuw zonnig. De wind waait uit het noordoosten tot noorden en hierdoor wordt het wel iets minder warm dan vandaag... met 18 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg. Na morgen moet de temperatuur nog wat meer inleveren met gemiddeld 17 graden. Er komen wat meer wolken en de kans neemt iets toe, al zal de zon ook nog geregeld te zien zijn. Dit is de Zondag op Radio 1. Welkom terug op deze eerste paasdag bij Dit is de Zondag. Vanochtend te gast journalist en priester Jor Strenghold. die al 20 jaar in Egypte woont. En onlangs kwam zijn boek uit Egypte mijn volk. Ooggetuigen van een omwenteling. Jos, we hadden het net over die uh, koptische kerk. Uh, je zei, de paus daarvan die koos in den beginnen nog voor de positie van Mubarak... om toch trouw te blijven aan het gezag. Is dat die kopten later nog kwalijk genomen? Dat dat toch nog als een boodschap terugkwam nadat Mubarak uh, verdreven was? Ja, dat wel hoor. Er, er is behoorlijk zagrijnig over gereageerd. Ook, zowel, zowel de moslims, maar ook door zijn eigen jeugd in de kerk. Velen waren het niet met hem eens... Want die jeugd die stond ook op dat Tahrirplein te demonstreren. Deel, ik denk dat ze wat minder aanwezig waren dan moslims, percentueel gezien. Maar uh, de, de paus heeft daar wel problemen mee gehad. En ik denk dat mede om de jongeren in de kerk niet van zich te vervreemden... de kerkleiders daarom op 24 februari met een persbericht uitkwamen, gezamenlijk. Dat waren echt alle kerken van Egypte. Uh, waarin ze zeiden, nou we prijzen de jeugd en de opstand. Ja. En we prijzen ook het leger. Uh, dus laten we vooral even ook de, de oude machthebbers nog een aai geven. En, en daar ging de meeste lof en prijs naartoe. En er werd ook gezegd, en dat vond ik wel heel opmerkelijk... Uh, en we roepen het, iedereen in dit volk op... om zich actief en positief met politiek te gaan bemoeien. Dat was 24 februari ja, nadat Mubarak, dat lang na dat Mubarak weg was. al weg was. Ja. Ja. Maar dat, dat de kerk opriep om zich met politiek te gaan bemoeien... dat was bijzonder opmerkelijk. Want uh, de kerk hield zich altijd buitengewoon afzijdig. Vooral omdat ze in een islamitisch land ook altijd het hoofd wat laag wilden houden... om niet op te vallen, mm. niet te veel problemen te kunnen krijgen... en omdat ze het regime van Mubarak niet in de wielen wilden rijden. Zes tot acht uh, procent van de bevolking is uh, christen uh, in Egypte. Uh, de koptische kerk is dan de grootste kerk. Ja. B -b -b help me even, wat is nou een, een koptische kerk? Je hebt het over een paus, uh, ja. maar het is niet katholiek. Uh... Nou, het, het, he het is ontstaan in dezelfde periode... Vroege periode van de kerkgeschiedenis, als de rooms-katholieke kerk en als de Griekse orthodoxe kerken. Hm. Dus als je naar een, een eredienst gaat in, in de koptische orthodoxe kerk, dan lijkt het wel wat op dat soort kerkdiensten. Met dat soort rituelen Met dat soort rituelen. Ja, veel ja. langer en uitgebreider, want ze hebben daar nooit geprobeerd het aan te passen aan de moderniteit. Zoals je bij de katholieke kerk ziet, wat kortere mis en, ja. en al die dingen. Het is een hele lange kerkdienst, waarbij delen in, het, in de koptische taal zijn en het grootste deel in het Arabisch. En die kerk heeft bisschoppen. En bovenaan de bisschoppen staat dan een patriarch of een paus. zelf, ik zei het al eerder... je bent drie jaar nu priester in de anglicaanse kerk. Ja. Is, ho, hoe groot is de anglicaanse kerk dan na die Koptische kerk? <laughs> wij, wij zijn zeer minuscuul vergeleken oh, met de Koptische kerk. staat niet op een goede tweede plek of zo? Oh, oh nee, nee, nee. Hoewel we qua relaties denk ik wel op een goede tweede plek staan. Want okay. we hebben uitmuntende banden met de Orthodoxe kerk. Jullie zijn goed, uh, goede netwerkers. Ja, ja. ja. Maar hoe heb je dat zelf ervaren? Hoe heeft jouw kerk dat ervaren toen die opstand begon tegen Mubarak? De Koptische kerk die zei van we steunen nog de oude regering. Ja. Hoe zat dat in de anglicaanse kerk? Nou, ik merkte met mijn eigen bisschop, Munir. Uh, was ook buitengewoon voorzichtig en terughoudend. En mijn Egyptische collega-priesters, die, nou, die wilden eigenlijk... bijna geen van allen, wilden zich op Tahrir laten zien. Want dan zou je de indruk wekken mm -hmm. dat je deze opstand steunt, zeker. Ja. Dus er was uh, ook, ook van onze kant uit uh, veel terughoudendheid... vanwege precies dezelfde redenen die ik noemde... voor de Coptisch orthodoxe kerk. Ja. De vrees dat er na Mubarak een regime zou kunnen komen... dat, stel je voor, misschien zelfs wat democratischer is. Dat zou echt een drama zijn. Dat was de gedachte. Want? Nou, democratie betekent in onze westerse samenleving... niet alleen maar dat je kunt stemmen op een partij... en dat je stemmen eerlijk geteld worden... en dat je dan een representatieve regering krijgt. Maar in Nederland betekent het ook, of zien we dat ook in samenhang met de rechtsstaat. Ja. Uh, ook als de meerderheid in Nederland een bepaalde overtuiging heeft... zullen ze dat niet opleggen aan de minderheid... maar zullen ze de minderheid alle ruimte geven... om mm -hmm. hun eigen overtuiging te houden en te beleven... Maar dat geldt niet in, in Egypte voor moslims. Die willen die ruimte niet geven aan, aan de kerk. Uh, want dat, dat hoort niet bij de islam. Uh, de kerk moet vooral klein zijn, zich terughoudend opstellen. Mag geen kerken bouwen, dat ligt erg moeilijk. Ja. Nou, dus dus een, een democratie in het Midden-Oosten... is niet noodzakelijk uh, iets prettigs voor een minderheid. Nu, uh, twee maanden terug bij de opstand, uh, was het wel een feit... dat moslims en christenen schouder aan schouder ja. hebben gedemonstreerd tegen ja. Mubarak. Ja, en dat was ook dat... serieus, maar ik zei al eerder... Dat gaf verbroedering. Dat, dat gaf verbroedering. En wat ook verbroedering wekte, was dat uh, christenen en moslims... samen met hun stokken en speren en messen op straat stonden ja. om een wijk te beschermen. Dat heeft echt veel toenadering gegeven. Maar dat was wel in het kader van de, een periode waarin er een gezamenlijk doel was... het regime weg, of Mubarak weg... Maar op het moment dat Mubarak weg was en er moest worden gedacht over het Egypte van de toekomst, toen begonnen de tegenstellingen juist weer te groeien. Want ja, ja hoe wil je dan dat Egypte gaat worden? Christenen willen graag een seculiere staat. Uh, Moslims willen beslist geen seculiere staat. Die willen juist dat Egypte een islamitische staat is, waarbij de islamitische wetgeving een belangrijke rol speelt. Maar geldt dat voor alle moslims? Want nou, Ik nee, natuurlijk, natuurlijk... generaliseer natuurlijk, want ja. anders zitten we hier over morgen nog te praten. Want niet iedereen is voor die strenge sharia-wetten bijvoorbeeld. Nee, maar, iedereen, maar als je een moslim vraagt... wil je dat de islam uit de grondwet wordt geschrapt... en wil je dat er niet langer staat dat de sharia de bron is van de wetgeving... Ja. dan zegt iedereen natuurlijk, nee, nee, nee, dat willen we wel. Ja. Stel je voor. Ja. Dus, dus van die verbroedering, van de demonstratie van twee maanden geleden... daar is weinig van over? Daar is weinig van over. En voor zover het er nog is, is het toch wel heel sterk... een verbroedering die plaatsvindt onder de liberale democraten. En die waren toch al nooit zo religieus. Dus daar speelde religie nooit zo'n grote rol. Nee, dus de, daar heb je niet zoveel aan om het zo maar even nee, te zeggen. Nee, dat, dat heeft op de hele samenleving niet zo'n invloed. Wat, wat je wel ziet is de, dat bijvoorbeeld organisaties als de Moslimbroederschap en zelfs de veel extremere uh, islamitische bewegingen... allemaal wel regelmatig uitspraken doen... dat kopten en moslims één zijn in deze natie en zo... Maar dat wordt toch door de meesten niet erg serieus genomen... Ja. en meer gezien als het begin van een verkiezingscampagne. Maar hoe zie jij dan de toekomst voor de christenen in het land? Nou ja, het is Pasen, dus we moeten hoop hebben. Ja. Uh, maar ik denk dat op de korte termijn het niet goed is. En je, je ziet ook dat heel veel kopten bezig zijn... om een, een visum voor Amerika of Canada of oh ja? Australië aan te vragen. Die vluggen. trekken nu weg? Nou, ze, ze proberen het, ja. onder, onder Mubarak hadden ze meer uh, mogelijkheden dan nu? Nou, dat is in ieder geval de vrees. Kijk, dat weten we niet. Maar de, de, de meeste kopten zijn erg bezorgd. Uh, wie, we kunnen geen koffiedik kijken. Uh, misschien valt het mee. Maar de meesten zijn erg bang. En ik hoor er ook wel bij. Dat de, de broederschap uh, toch wel zo, zodanige macht gaat krijgen... via echte democratische verkiezingen. Uh, dat het leven wat minder prettig voor de kerk wordt. Egypte wordt een strenger islamitisch land dan het was. Ja, nou, streng, streng, streng klinkt meteen heel vervelend. En dat zal het ook wel zijn voor de minderheid. Hmm. Moslims zullen dat niet als strenger hmm. beleven. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Iran als, als voorbeeld. Gaat, is dat het scenario wat Egypte wacht? Nou, ik, je, kunt, je kunt lange verhalen ophangen over hoe Egypte en Iran natuurlijk heel anders zijn. En dat de islam daar heel anders is. Maar wat ik wel verwacht is dat je, net als in Iran, een behoorlijk vrije democratie krijgt. Maar dat de, be, de begrenzingen heel duidelijk zijn. Het mag niet buiten de islamitische wetgeving omgaan. Hmm. En dat is voor mensen die, voor de meeste moslims, is dat niet zo'n probleem. Maar als je een liberale moslim bent of een christen... is het heel vervelend. Hoe, hoe, hoe ziet jouw toekomst er dan uit in het land? Nou ja, ik ten eerste, ik ben een buitenlander. Ik noemde dat al eerder. Dan word je altijd net wat anders behandeld. Maar kijk, de, de afgelopen jaren, eeuwen... had de kerk behoorlijk wat vrijheid binnen zijn eigen muren... En dat zou, ik, ik, ik vind dat onprettig. He, je, je woont alsof je in een kasteel zit met de, met de poort omhoog. Ja. En de ramen dicht. De ramen dicht. De dicht. Zo, zo hebben de kerken zich altijd heel erg gedragen. Misschien wat een onrechten. Misschien hadden ze veel meer vrijheden dan ze dachten. Maar zo voorzichtig zijn ze geweest. En je, deze periode van opstand geeft, heeft veel mensen de hoop gegeven... dat we de ramen wat meer openzetten. En ook wat meer deel van de samenleving uitmaken. En dat is momenteel ook wel zo. Maar is dit dan niet het moment om uh, een veranderingsproces op gang te brengen? Nou, veel... Juist voordat alles weer in wetten vast ligt voor ook lange de, tijd? Ja, ja, dat was ook de reden denk ik, waarom die kerkleiders opriepen... tot een actieve en positieve betrokkenheid mm. bij, de, bij ja. samenleving en, en, en staat, ja. politiek. Uh, maar ik, ik ben wel een beetje bezorgd dat dat uh, een, een erg tijdelijke opleving is. We gaan nu naar verkiezingen toe in september voor het parlement. En dat wordt een hele vuurige periode, denk ik. Want, want dit gaat heel veel betekenen. Want het komende parlement moet een hele nieuwe grondwet van het land gaan creëren. Nou, Dat wordt echt een periode van grote stress, maar, denk ik, in het land. Een en, cruciaal moment. Ja, zeer cruciaal. Ja. Vandaar ook dat ik met mijn, mijn nieuwe gemeente... waar ik van de, na de zomer ga werken in een andere wijk van de stad... ook nu al gezegd heb... wij gaan ook politiek tot een onderdeel maken van ons zijn. We willen betrokkenheid zoeken. En dat heeft me meteen nieuwe kerkleden opgeleverd al. Want er zijn heel veel kopten, die willen dat graag. Ja. Maar die zijn eigenlijk een beetje uitgarangeerd in hun kerken omdat dat niet gewaardeerd wordt. Je, net, je was journalist en correspondent. Noodgedwongen werd je dat twee maanden weer even opnieuw, laten ja, we het zo maar zeggen. Drie jaar geleden ben je priester geworden in de Anglicaanse kerk. Eh, tot slot even voor nu, hoe ben je zover gekomen? Want dat is een, een combinatie of ja. een overstap ja, die ja. toch wel opmerkelijk is. Ik, ik kom uit een evangelische gemeente, daar ga ik ook zo direct mijn kerkdienst vieren hier in Soest. Okay. Uh, in Egypte was ik dat jarenlang ook, maar... Terwijl ik hier daar, in Nederland daar helemaal geen afstand van neem. Uh, in Egypte voelde ik me daar op een gegeven moment niet zo prettig mee bij. Ik wilde ook als christen onderdeel uitmaken van een, van een kerk uh, die echt Egyptisch is. Met Egyptisch leiderschap. Uh, en ik heb altijd een, een grote interesse gehad voor het zoeken naar een band met de kerk vandaag. Met de kerk van, de, van het verleden. En dat doet de Anglikaanse kerk op een heel mooie manier... terwijl het tegelijkertijd toch een echt protestantse kerk is. Je zei net, de kerk gaat zich iets meer met politiek bezighouden. Betekent dat dat jouw hoogtijdagen als priester nog moeten komen? <laughs> nou, ik ben nog nauwelijks begonnen. Uh, ja, nou, ik weet niet of dat, uh, het aspect van politiek daar nou zo belangrijk in nee. zal zijn. Maar uh, wat is jouw eerste doel in de toekomst? Nou, ik, ik moet een Engelstalige gemeente beginnen. Er zijn, die, die is er nu niet, die moet ik gaan opstarten. Ik moet een nieuwe Egyptische kerk beginnen. Uh, dus dat ga ik doen na de zomer. Hm. En verder twee bestaande gemeentes, een Egyptische en een Soedanese moet ik gaan begeleiden. Uh, dat is mijn eerste doel en dat daar krijg ik, mijn, uh, krijg, krijg ik grijze haren van al. Joost Strenghold, uh, we praten zo verder. Uh, ook uh, over hoe jij de toekomst uh, ziet van Egypte. Want in je boek beschrijf je ook dat je uh, niet heel optimistisch met. Het is uh, bijna kwart voor acht... betekent tijd voor onze Dichter bij de Zondag. En vandaag is dat Rickert Zuiderveld. Egypte. Het land waar ooit een kind is heengebracht... omdat een boze koning hem wou doden. Egypte. Van de ongezuurde broden en van het bloed... het lam dat werd geslacht. Al zijn het beelden uit een ver verleden... vandaag de dag zijn ze nog net zo boos de dwingelanden en de farao's die kinderen dromen met hun voeten treden genoeg geweld om tegenop te staan de roep om vrijheid weer te laten klinken sta op dat hun het lachen zal vergaan want vroeg of laat breekt er een morgen aan en uit de zee waar farao's verdrinken herrijst het kind de heer is opgestaan ja, joh, strengelt. Vroeg of laat breekt er morgen aan, ook in Egypte. Ja, een mooi, mooi gedicht. Uh, nou, die hoop heb ik ook. En, en je noemde dat ik wat pessimistisch ben. Nou, dat ben ik ook wel. Maar dan moet je wat kwalificeren. Ik denk dat Egypte door een fase gaat die heel vervelend is... de komende nou, misschien wel tien of twintig jaar. Je kunt niet een land zomaar één twee, drie veranderen. Uh, ik denk dat het wel een jaar of twintig kan duren... voordat er wat serieuzere democratie is met, met een rechtsstaat... Uh, voor die twintig jaar, voor die aanloopperiode... ben ik niet optimistisch, dat wordt een heel vervelende periode. Iemand ja. zei tegen me, in zo'n proces van democratisering... van geen democratie naar democratie... zijn het altijd de minderheden die het slachtoffer worden. En nou, daar, ben ik, daar ben ik erg pessimistisch over. Maar in welke het, zin zouden die minderheden slachtoffer kunnen zijn? Nou, Omdat, omdat democratie in Egypte gezien wordt... als de, de, de meerderheid mag de minderheid zijn wil ja. opleggen. Ja. Uh, dus daar ben ik pessimistisch over. En de, maar, maar ja, misschien is het dan toch de fase waar je doorheen moet... de zure appel waar je doorheen moet bijten. Ik vond trouwens de, in, in dit gedicht wat we hoorden... ook de uitdrukking de farao is verdronken in de zee mooi. Ik heb dat zelf ook wel gebruikt en gezegd... ja, farao is nu verdronken, Mubarak is, is weg... maar zijn leger marcheert nog steeds door. Uh, het leger is nog steeds aan de macht... en heeft helemaal zijn rol niet opgegeven. Dus de dictatuur is er nog steeds. En dat maakt me ook pessimistisch. Ja. Het gedicht van Rickert Zuiderveld is uh, terug te lezen op onze website eopen.nl. Dit is de zondag. Write me a song about life, about love, about right, about wrong Well, who cares anyway? It's time for a little glass of bourgeois It's a beautiful day, it's great to be alive I'm wearing next to nothing cause the temperature's high Got the sun in my eyes I got peace with the Lord Through his faithfulness I'm in love I'm in love with this melody So I'll sing about life And what it means to me Just relax and enjoy Too much work Chris Eaton met in. Dit is de zondag vanochtend met correspondent, oud-correspondent in Egypte... Jos Strenghold, schrijver van het boek Egypte, mijn volk, ooggetuige van een omwenteling. Jos, als ik je zo goed beluister, afgelopen drie kwartier... dan is er van een omwenteling wel sprake, maar ook weer eigenlijk helemaal niet. Ja, ik, ik gebruik het woord revolutie ook niet. Nee, ja, Ik heb het gewoon over opstand. Ik denk dat je echt niet kan praten over revolutie. En misschien kunnen we dat wel doen als we over tien jaar terugkijken. Maar op dit moment zie ik niet dat daar uh, zo, zo diepgaand zaken zijn veranderd... in de samenleving, dat je van een ommekeer kunt praten. Er, er is één ommekeer waar je echt over kan praten. En dat is de ommekeer van de, de moed van het volk, van de volken in de Arabische wereld... om te zeggen tot hiertoe en niet verder. We laten ons niet meer bang maken door de overheid. Dat is echt veranderd en ik denk dat dat ook niet... Terug te draaien valt. De durf en de moed om ja. de straat op te gaan. Ja, dat is echt nieuw. We, we, we zien het bijvoorbeeld nu in Syrië. Ja. Hè, ondanks dat daar de ja. noodtoestand is opgeheven. Ja. Hè, heeft men nog geen vertrouwen in Assad en gaat de straat op. Ja. Um, hoe loopt het daar af, denk je? Ja. <lacht> <Moet> <lacht> nou, ik daar Egypte ook op is natuurlijk het schoolvoorbeeld voor al die mensen. Ja, maar de, de, de, die landen zijn allemaal zo verschillend... en de situaties zijn zo onvergelijkbaar... dat ik ook denk dat het, het, het enige punt van vergelijking is werkelijk... dat men elkaar aansteekt met de gedachte... als we maar samen in opstand komen, dan kunnen we wat bereiken. Maar in Egypte, in, in Syrië, heeft het heel veel te maken... met stammentegenstellingen, hmm. religieuze achtergronden. Dus dat is niet één op één te vergelijken? Nee, dat zie je in Libië ook en Jemen ook. Dat zijn echt onvergelijkbare situaties. Wat in Egypte mogelijk was, dat hoeft nog niet mogelijk te zijn... in Syrië, Libië, Jemen. Nee, en de motivaties van mensen zijn denk ik ook heel anders. Ja. In Egypte speelt in ieder geval het concept van stammen of, of religie... nauwelijks een rol in, in de opstand. Van de week zei de bekende defensiespecialist Coco Lijn... van instituut Klingendaal dat de Arabische Lente tot stilstand is gekomen. Deel jij dan ook uh, die mening? Nou, ik zei al uh, net, dat je, er is verschil tussen al die landen. Dus het woord Arabisch zou ik niet gebruiken. Want, want in elk land loopt de zaak heel anders. Nee. Uh, lente, dat suggereert dat je het kunt vergelijken met opstanden... bijvoorbeeld in, uh, in Oost-Europa. Ja, zoals in uh, Tsjechische vluchtkijen in de nou, tijd. Uh, ja, nou ja, dat zijn altijd moeizame vergelijkingen, vind ik... Uh, en dat is tot stand gekomen? Ja, ik, ben, ik weet niet eens of er ooit iets begonnen is. Hoe zou je het dan dat... wel willen omschrijven als het niet de Arabische Lente mag heten? <laughs> nou ja, noem het wat je wil, maar ik denk dat wat je per land ziet heel anders is. En dat je, wat ik in Egypte gezien heb, uh, een combinatie was van boosheid van mensen op hun regime. Uh, maar die boosheid was, uh, ja, die was gericht op het regime, maar het kwam uit zoveel bronnen voort dat er ook helemaal geen gezamenlijke visie bestaat. En een groot verschil met Oost-Europa, denk ik, is dat Oost-Europeanen. Uh, toch ook heel politiek onderlegd waren. Terwijl we in de Arabische wereld... Politiek, ja klinkt wat hard, maar politieke onbenullen hebben. Ja. Mensen zijn daar zoveel eeuwen lang volledig dictatoriaal geregeerd. Maar ze maakten ook zelf geen kans om een uh, nee. politieke functie te bekleden. Nee, dus ik kan ze niet kwalijk nemen. Ja. Maar ik, wat ik daar zag gebeuren op Tagrier bijvoorbeeld, is dat mensen allemaal stonden te, te juichen en te schreeuwen dat Mubarak weg moest. Zonder enig politiek concept van wat daarna dan. Ja. Terwijl ze op Tagrier stonden, gingen ze hun politieke programma te elkaar zitten schrijven. Ja. En, en toen ik dat zag, dacht ik, ja, dit, waar, waar gaat dit dan heen? Hè? Hoeveel kans van slagen heeft dit dan? In een, in een land waarbij het oude regime... precies weet hoe je omgaat met veranderingsprocessen... precies weet hoe dingen moeten, door corruptie begrijpt... Uh, waarbij de moslimbroederschap de enige oppositiebeweging is... die echt politiek geëngageerd is. Uh, nou, dus mijn vrees vanaf het begin is geweest... ja, dit dit gaat dan toch leiden tot een nieuwe situatie... waarbij toch die oude krachten van moslimbroederschap... en het oude regime het toch gewoon weer voor het zeggen gaan krijgen. Ja. Want dat zijn de enigen die het kunnen. Ja. En de christenen die hebben het nakijken. Ja, en die, die, die, die hebben het denk ik toch wel, voor, ja, toch wel voorzien, denk ik. Ja. Ja. Is het uh, in, in heel het Midden-Oosten niet zo dat uh, christenen wegtrekken? Je zei het net al, mensen vragen nu al een vieze maand. Ja. Uh, ja, dat dat steeds minder wordt. Nou, dat is ook zo. Je ziet het uh, in, in uh, Libanon, waar vroeger uh, de meerderheid christen was... een eeuw geleden, nu misschien nog maar 30 procent. In Egypte uh, 6 tot 8 procent. En, en dat blijft, die, die mensen blijven wegstromen. Dat is niet, gaat niet heel snel, maar wel continu. Ze hebben ook kleinere gezinnen gemiddeld dan moslims. Dus een aantal neemt wel af. Ja. Ja. Vandaag ja. is Pasen. Kan, kan je toch nog afsluiten met een hoopvolle boodschap? Nou, onze hoopvolle boodschap is niet gelegen in aantallen christenen in Egypte. Of nee. in dat het, dat het uh, goed met ze gaat. Maar toch uiteindelijk in het geloof in de opstanding. Die, en die, dat geloof doet mensen uh, volhouden. Ook in situaties waarin het beslist niet plezierig is. En dat is wat de kopten wel vooral doen. Ja. En dat geldt ook voor jou persoonlijk, juist vandaag? Nou, ik ben... Ik, ja, ik kan me... Ik kan me situaties voorstellen die plezieriger zijn dan in Egypte wonen. Zoals op het strand, op de Bahama's zitten. Maar uh, ik voel me toch wel geroepen om in Egypte te zijn... met, met al het gedoe wat daarbij hoort. Wanneer ga je terug? Uh, vrijdag. Vrijdag weer. En hoe lang blijf je dan? Nou, ik kom denk ik van de zomer een paar weken. Weer terug. Ja. Wij hebben hier het... Uh, dit is de Zondag gastenboek. Uh, nou ja, je weet... We vragen altijd of iemand uh, daar de ideale zondag uh, wil inschrijven... Heb je ja. ook gedaan. Heb ik gedaan. Hoe ziet hij eruit, de ideale zondag? Zondag is een werkdag in Egypte. Dus op zondagmorgen kunnen maar weinig gemeenteleden naar de kerk komen. Toch vier ik met hen graag wekelijks het heiligavondmaal. En daarna moet ik door het drukke verkeer van Cairo naar huis... om even wat uit te rusten. Rond drie uur komt mijn dochter dan uit school. En ik vind het dan heerlijk om samen met mijn broer Alex uit Soes... naar Feyenoord te kijken. Met zijn webcam en via Skype kan hij me dan in Cairo met zo'n hele wedstrijd laten meetreuren. <laughs> dus samen met je broer in Soest... keken naar een wedstrijd via internet. Ja. Leuk. Fijn dat je er was, uh, Jos. Um, jammer dat je geen journalist bent en correspondent. <laughs> maar misschien uh, is de situatie binnenkort wel weer daar... dat je toch uh, verslag gaat doen uh, bij ons uh, op Radio 1 uh, of uh, anderszins. We houden nu op de hoogte. Ja. Straks uh, na achten is het tijd voor Vroege Vogels. En dat wordt gepresenteerd door Menno Bentveld en Janine Abring. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Jeroen. Hi. Ja, we gaan uh, spannende dingen doen. Uh, natuurlijk spannend omdat we eindelijk, eindelijk onze top 50 bekend gaan maken natuurlijk. Hè. De grootste, de 50 ergste rotbeesten van Nederland. En dat voor jullie gaan... die zoveel liefde hebben voor de natuur? Ja, het is ook wel eens leuk om die andere kant van de beesten te belichten natuurlijk. Okay. We gaan iets doen wat ja, eigenlijk een beetje tegennatuurlijk voelt. We gaan namelijk naar buiten om teken te vangen. Dus normaal probeer je ze van je af te schudden, maar nu ga ik ze proberen te vangen. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met onze top 50. Want op nummer 1, dat hebben we al eerder bekendgemaakt, staat de teek. Aha. Applaus. Ja. Kijk, <laughs> We hebben enorm veel mensen hier in het kapitool, zoals <laughs> ja, zo. je hoort. Er is, uh, er is namelijk ook massaal gestemd op die top 50. 50.000 stemmen zijn er uitgebracht. En straks uh, gaan we terugtellen van 50 naar 1. En horen we welke beesten er allemaal in die top 50 staan. Okay. En we gaan erover praten, onder andere met uh, Midas Dekkers. En voor Men on Bentveld was de mug toch ook wel heel irritant, hoorde ik van de week, hè? Ja, ik weet niet of dat nou Klopt. zijn. Uh... Klopt. Ja, ja de uur ja, geleden op gestreund. de radio. Ja, maar dat teken ook, want die heb ik ook een keer op een hele vervelende plek uh, gevonden bij mezelf. Oh, vertel er eens wat meer nee, over. Nee, de details wil uh, <laughs> ik uh, achterwege laten. Nou, wie weet. Straks naar achter veel plezier en succes. Janine en Menno in Vroege Vogels. Tot zover dit is de zondag. Wilt u deze uitzending naluisteren? Dan kan dat via eo.nl slash dit is de zondag. En daar kunt u ook uw reactie achterlaten. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.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 mensenrelatie.nl dit is radio 1